Minder middelbare scholieren worden gepest. De afgelopen vier jaar daalde het aantal gepeste leerlingen... van 11 naar 5 procent, zegt minister Slob. Pesten kwam in 2012 hoog op de maatschappelijke en politieke agenda... toen drie jongeren kort na elkaar een einde aan hun leven maakten... omdat ze werden gepest. Daarna werden er maatregelen genomen. Zo moeten scholen bijvoorbeeld een pestcoördinator hebben... voor het antipestbeleid. Op basisscholen is het aantal gepeste kinderen gelijk gebleven...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 I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 Dat hoor je straks eh, om half drie van Albert-Jan. Maar eerst onder meer deze van Simply Red en Money's Too Tight to Mansion.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 Ik heb je zo lang niet gezien. Je bent ineens geen kind meer, maar zo man en minstens 17. Oeh, Berylena, Helen, hey, mijn bellet. Oeh, bel hey, bellet. Ik weet niet of het goed of slecht is. Met je vrije baan. En wat een ander ook mag zeggen. is dus juist om half drie het weerbericht. En gaat er gaat een na zomer aankomen... dankzij Bel Helene. En vandaar deze plaat gedraaid. Dat was uiteraard de klassieker van Doe Maar. En dit is ook zo'n lekkere klassieker. Ook weer zo'n guilty pleasure plaat. Albert-Jan, OMD in de Locomotion.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 had some fun Yes, we've had our reps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 And here is uh, Yvonne Ellerman. Ik kan je alvast verklappen dat dit filmmuziek is, Abijan. Maar uit welke film? Oh jee. Oh jee, daar gaan we dan. Nee, Saturday oh, Night Fever. Meen je niet. Ja, echt waar? Yeah? Ja, zo so uit alweer. Oké. Okay. <laughs> van was dat. En If I Can't Have You. Goed. De Sportraad Zandvoort 2018-2022 is afgelopen week geïnstalleerd. Wethouder Sport Jo Berensen heeft afgelopen dinsdag de nieuwe Sportraad Zandvoort geïnstalleerd.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 En als je die leden dan hoort praten, ze zijn zo enthousiast. Ja, een, dus, van, de, een van de eerste speerpunten is een, eindelijk een tennishal in Zandvoort. Ja, hè? dat hoorde ik ook. Want uh, de tennishal, uh, op op op op hoe heet het daar, uh, met die, al die huisjes. <lacht> al die huisjes, zitten ja, daar. Parks, daar waren, ja, Park. Park. <lacht> Daar waren banen, maar die gaan allemaal ja. weg.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 Thank you. with you. inderdaad het zusje van Michael Jackson. Je de ziel van Janet Jackson... en uh, When I Think Of You. Kunnen we kunnen nog een paar platen draaien... tot aan het nieuws. Weer van uh, drie uur. Een van die platen is deze In My Mind.